Westerse regeringsleiders hebben geen goed woord over voor het verloop van de verkiezingen in Burma. De eerste verkiezingen in het land in 20 jaar zouden niet eerlijk en vrij zijn verlopen. Zo is een kwart van de zetels gereserveerd voor het leger en doen de belangrijkste oppositiepartijen niet mee. Onder andere president Obama uit de kritiek. Minister Rozental van Buitenlandse Zaken is teleurgesteld over het verloop van de verkiezingen, maar hoopt toch dat het militaire bewind een andere koers zal varen en dat de verkiezingen het begin zijn van democratische veranderingen. Het is nog onduidelijk wanneer de uitslag van de verkiezingen in Birma bekend wordt. In Utrecht is een 24-uur staking aan de gang bij zoutjesfabrikant Smis. De 75 medewerkers van het distributiecentrum hebben het werk gisteravond om 10 uur neergelegd. Ze gaan er gemiddeld 15 in loon op achteruit doordat hun afdeling overgaat naar een ander bedrijf. Vakbond FNV Bondgenoten vindt dat Smis de werknemers de komende zes jaar volledig moet compenseren. De directie van Smis zou maximaal 3,5 jaar willen compenseren. De vakbond hoopt in de loop van de dag een beter bod te krijgen. De werknemers lopen in de ochtend in een stille tocht van het distributiecentrum naar het hoofdkantoor van Smits in Utrecht. Bij regionale verkiezingen in Griekenland heeft de regerende socialistische partij veel stemmen moeten inleveren. Volgens de prognoses heeft de partij van premier Papandreou zo'n 10% minder stemmen gekregen dan bij de parlementsverkiezingen vorig jaar. Ook de centrumrechtse oppositiepartij lijkt met minder stemmen genoegen te moeten nemen. Van de stemgerechtigden kwam ondanks de stemplicht maar 53% opdagen. De Griekse premier ziet de uitslag juist als een overwinning. Hij zegt dat de voorlopige uitslag laat zien dat er voldoende steun vanuit de bevolking is om door te gaan met hervormen. Papandreou trekt zijn voorstel om vervroegde landelijke verkiezingen te houden daarom in. Griekenland heeft te kampen met een enorme schuld en staat op het randje van een faillissement.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 ZFM al 20 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij Was wrong, and all the nasty things you done, know. so baby listen carefully, while I sing my comeback song, The lie on mine, she said she'd never turn on me.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 me, baby, Take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 Ooh We'll